10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Goedemorgen. Willemijn, Willemijn en ik. En ik die, die fietsen vanochtend, vanochtend door, door een doodstil Londen. Londen. Er was geen vroege vogel te zien. Is dat de stilte voor de storm, vroegen wij ons af voor de sluitingsceremonie van 10 uur vanavond. Nou, dat moet namelijk een feestje worden waarop de hoe nog een keer My Generation zullen spelen. En ik ben heel benieuwd of er dan weer een gitaar aan fluiden gaat. Gistermiddag kwam er een beetje een kille wind opzetten hier. Die maakte abrupt een einde aan die on-Engelse warmte. In het Olympisch Park wordt het vandaag maar een graad of 20. De verwachting is wel dat we het droog houden, ook vanavond. Hallo, dit is Han London Calling. Het NMS nieuws door Juris Tebenitskip. Injured people have been transferred. Het ja, dodental na de aardbeving in het noordwesten van Iran is opgelopen tot 250. Volgens de staatstelevisie zijn meer dan 2000 mensen gewond geraakt. Duizenden mensen hebben de nacht buiten doorgebracht uit vrees voor nieuwe aardschokken. Zeker zes dorpen zouden volledig zijn verwoest en nog eens 60 dorpen zwaar zijn beschadigd. Sommige inwoners werden gered met behulp van helikopters, al werd dat moeilijk vanwege de duisternis, zegt een Britse verslaggever in het gebied. hospitals in is darkness rescue Iran wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2003 kwamen er bij een beving tienduizenden mensen om het leven. Olympische sporters roepen de Britse premier Cameron op... om topprioriteit te geven aan de strijd tegen ondervoeding... en honger bij arme kinderen in arme landen. De beste erfenis van de Spelen zou zijn dat ze bijdragen aan een wereld... waarin goed gevoede kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. staat in een open brief. Die is ondertekend door Britse medaillewinnaars... als hoogspringer Greg Rutherford en judoka Gabben Gibbons. Premier Cameron houdt vandaag een hongertop. Hij praat met politici uit onder meer Brazilië en Kenia en met sporticonen als Gebrez Lassie. Ook de Brit Mo Farah, die de 5 en 10 kilometer won is bij de top. De hockeywedstrijd van gisteren, waarin de Nederlandse mannen zilver wonnen... is bekeken door zo'n 3,5 miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De hockeyers verloren met 2-1 van Duitsland. De hockeyfinale van de Nederlandse dames scoorde iets beter. Daar keken 3,7 miljoen mensen naar. In Rotterdam-Ijsselmonde is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd gisteravond rond 10 uur vlak bij zijn huis aangevallen door een onbekende man. Daarbij liep hij ernstige verwondingen op. Volgens de politie in Rotterdam is de dader nog voortvluchtig. De politie heeft geen idee waarom hij het slachtoffer heeft aangevallen. Het weer, zonnig, maar in het zuidwesten wat sluierbewolking en het noordoosten een paar stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen opnieuw zon, maar later op de dag bewolking. En in het zuidwesten kans op een onweersbui. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Nog tot en met 19 augustus in Museum Naturalis in Leiden: Naturalia. Van circusdier tot wetenschappelijk object. Een indrukwekkende tentoonstelling over het verzamelen van naturalia: opgezette dieren, skeletten, beesten op sterk water en andere curiosa. Kijk voor meer informatie op naturalis.nl. Deze zomer kun je jezelf sportief verbeteren in het sportlab van Science Center NEMO in Amsterdam. Tot 2 september ontdek je samen met coach Bart Meijer hoe je meer penalties tegenhoudt, harder kunt roeien, sneller kunt fietsen en nog veel meer. Meer informatie op www.e-nemo.nl Dit was lekker weg in Eigen Land. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kunnen ons volledig vandaag richten... maar nou ook volledig concentreren op Rudy van Hout. Zij is de laatste Nederlander die in actie komt op de spelen met het mountainbiken. En natuurlijk volgen we het traditionele hoogtepunt op de slotdag. De marathon dwars door het centrum van Londen. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Twee aardbevingen van gisteravond in Iran zijn uiteindelijk veel vernietigender geweest dan aanvankelijk gedacht. Zeker 250 mensen kwamen om het leven, er vielen bijna 2000 gewonden. De twee bevingen gebeurden kort na elkaar in het noordwesten van Iran. Thomas Erdbrink in Teheran, um, is het omdat het zo'n zo afgelegen gebied is dat nu pas duidelijk wordt wat de omvang is? Nou, het is meer omdat het gebied uh, zo zwaar getroffen is en de wegen kapot zijn... Uh, dat uh, uh, ja, de, de dorpen die uh, het meest verwoest zijn moeilijk te bereiken waren. Nou, dat is uh, gebeurd. Vanochtend en vannacht uh, zijn daar inderdaad uh, uh, dan die hulpverleners aangekomen. Die hebben nog 210 mensen uit het puin weten te redden. Maar uh, die hebben ook de doden geteld... en kwamen voorlopig op een voorlopige telling van 250 doden... en uh, ja, 1300 tot 1500 gewonden. En de verwachting is dat het dodental en gewondental nog wel zal oplopen? Ik denk niet dat het nog heel erg op zal lopen, met name omdat er nu dus gewoon, uh, ja, omdat er toegang is tot die dorpen. Uh, uh, maar uh, er zijn wel, uh, uh, ja, uh, misschien wel een aantal uh, mensen zwaar gewond geraakt die nog zouden kunnen overlijden. Maar het is niet zo dat we nu nog opeens overspoeld worden met, uh, met, met cijfers die, uh, ja, die, die ver boven de 250 zullen gaan, denk ik. Is het wel bekend dat er nog wat mensen onder het puin liggen? Nee, volgens de Iraniërs, uh, tenminste de Iraanse media zegt van, uh, de, dat het nu ook is, uh, is uh, dat de meeste mensen zijn gevonden. Uh, ik sprak met een fotograaf in de regio, uh, die zei dat het zoek op veel plekken gestaakt was. Maar inderdaad, uh, het werd net al in het nieuws aangekondigd, er zijn iets van uh, 60 dorpen getroffen. Dus uh, of er compleet overzicht is, dat weet ik ook niet. Ja, 60 dorpen getroffen en 6 dorpen volledig verwoest, hè? Ja, kijk, uh, je, moet het, je moet het zo zien dat hoewel Iran heel vaak getroffen wordt door aardbevingen... en de regering de afgelopen tien jaar, met name na de aardbeving in Bam uh, in 2003... waarbij 25.000 mensen omkwamen, wel maatregelen heeft getroffen voor grotere gebouwen. Uh, is het met name in die dorpjes waar mensen toch gewoon ja, baksteen op baksteen stapelen... en een beetje uh, freewheeland architectuur erop nalaten. Uh, zijn er geen regels voor dat soort huizen? En dat zijn dan ook de huizen die, die instorten, je zag... Je zag ja, muren die op mensen waren gevallen, heb ik in foto's gezien. De fotograaf vertelde me dat er in Minaret van een moskee op een huis was gevallen. Uh, uh, dus ja, al met al uh, uh, it, ja, is er gewoon slecht gebouwd ja. en heb je dan inderdaad veel verwoesting. Veel mensen hebben de nacht buiten doorgebracht. Uh, wordt er nog langer rekening gehouden met naschokken? Nou ja, kijk, dat gebied, dat hele gebied, heel Iran eigenlijk, eh, eh, is, eh, ja, de, de, de, er ligt echt een spinnenweb van, uh, van uh, breuklijnen onder Iran. En met name daar, je kan je misschien herinneren dat in oktober uh, vorig jaar was er in Turkije, in Van, nou dus net over de grens, was er ook een aardbeving. Daar kwamen toen 600 mensen om. Uh, het is een actief gebied, uh, ja, mensen zullen op een gegeven moment wel weer binnen gaan, uh, gaan, gaan slapen, maar ja, je, je kan gewoon altijd verrast worden daar. Even tot slot, gaat Ahmadinejad er nog naartoe om te kijken? Nou, de minister van Binnenlandse Zaken is vanochtend geweest... en Ahmadinejad kennende, die zichzelf toch graag ziet als vader eh, des vaderlands... zal hier ook wel heen gaan. Goed, voor zover. Thomas Erdbrink in Theoran, dankjewel. Ik was er gisteravond bij bij de hockeyfinale tussen Nederland en Duitsland. Het uh, was een mooie finale om te zien. Ik vond het veel beter dan bij de vrouwen. De vrouwen wonnen, maar ja... We weten het resultaat langzamerhand. De Nederlanders verloren van de Duitsers. Zoals zo vaak in een finale. Eigenlijk hebben we nog nooit van Duitsers gewonnen in de finale. En zo ging het gisteravond dus ook weer. Een impressie van Edwin Cornelissen. Aan het vertrouwen lag het niet. Zoveel was wel duidelijk na de 9-2-overwinning op Groot-Brittannië. En het had in het Riverbank Stadion alles in zich om een Nederlands feestje te worden. Zelfs Kleintje Pils is erbij. Maar het zal niet de wedstrijd van Oranje worden. Daar gaat Rabente. En Rabente maakt er zomaar 1-0 van voor Duitsland. Van de Weeren! Ja! 1-1! Daar is de tip in en Rabente scoort alsnog. Hij scoort alsnog. 2-1 voor Duitsland. Oh jee! 8, Dat het een beetje te overdenken? Ja, ja inderdaad. Wel een beetje overdenken, ja. Maar ik moet eerlijk zijn. Ja, dit Duits heeft niet onverdiend gewonnen, denk ik. Niet onverdiend? Nee, dat denk ik niet. Dus eigenlijk verdiend? verlenging was verdiend geweest. Ik denk gelijkspel was er niet geweest. Maar, Want ze ontliepen elkaar niet veel, hè? Nee, nee, ik vond niet dat ze elkaar veel ontliepen. Maar ik had het idee dat Nederland elke keer ne net niet in zijn ritme kwam... op de een of andere manier. Misschien, um, ja, toch te vroeg gepiekt in de halffinale... Was ja, dat ging allemaal zo. Dat was misschien wel de perfecte wedstrijd. En ja, dat was vandaag dat is het altijd wel wat minder. Dus misschien waren de verwachtingen ook wel heel hoog. U heeft toch wel even voor ze staan kloppen. Hè? Ja, ja, sowieso. Ze hebben zilver even goed gewonnen, toch? Maar ja, zo voelen we dat niet na zo'n finale, nee, misschien een beetje niet, maar ik denk dat we wel zeker trots kunnen zijn op onze mannen. Het blijkt in de praktijk zo lastig om van die Duitsers te winnen hè, in de grote finales, dat ja. lukt bijna nooit. <laughs> nee, dat blijkt altijd wel. Hè? Ja. <laughs> ik, ik denk dat we ook gewoon trots mogen zijn op wat ze hier hebben presteerd. Hè. Ze kwamen als underdog eigenlijk naar het toernooi toe. En uiteindelijk wat ze nu hebben neergezet, hartstikke mooi toernooi. Ze hebben er alles voor gegeven. En uh, ja, goed, dat net niet mee zijn in de finale, dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Maar ik denk een hartstikke mooie prestatie zou ja, Uiteraard wel mo mooi eh, trots op uh, kunnen zijn. Dus uh, fantastisch. Ik hoor je te applausje voor de Duitsers hè? vanaf de tribunes. Toch wel de terechte winnaar, als we heel realistisch zijn. Realistisch gezien, misschien wel, ja. Uh, maar ja, je hoopt altijd op meer. En uh, ja, dat staat er helaas vandaag niet Ja, het is jammer. Ik vind het vooral heel jammer, Willem. Zo'n Teun de Nooier. Dat zijn in zo lang. Ja, dan is dat mooi. Ik neem aan dat hij uh, over Via er niet meer bij is. Ja, het zou een groot afscheid moeten worden. Hè? Ja, dat had eigenlijk zijn moeten worden. Maar... En ze hebben ook niet slecht gespeeld of zo, dat is het ook niet. Maar ja, dat is van, ja, in alles wordt het blijven toernooispelers. Ze zijn net, net iets beter, denk ik. Dus het applaus is toch wel een beetje voor Teun de Nooie, zo, hè? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, die, uh, ja het is voor het hele team natuurlijk, maar ja, voor Teun de Nooie vind ik het wel heel, ja, heel sneu. Maar hij had een mooie afscheid verdiend, denk ik. Het Duitse volkslied. Nederland verloor, maar heeft zilver. En dat was er eigenlijk veel meer dan we vooraf hadden verwacht. Level 42, daar ben je liever van, hè? Nou, dat is een beetje de tijd dat ik begon te zoenen, geloof ik. Level 42. Ik wil het er verder niet over hebben. Nee? Nou, dat is toch vroeg voor, hè?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 Judge. A man so large, he barely fit his circumstances He said two kids out on the street Were picked up on the beaten in the station It's so bizarre. Begin. Level 42 met Kissing Under the Ping pong Table. <laughs> In het buitenbad, ja. Met taco. Nou, laten we het daar niet over hebben. Kampioenskandidaat PSV is gisteravond slecht begonnen aan de competitie. In de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk werd namelijk met 3-2 verloren. PSV-trainer Dick Advocaat. Ja, dat was een hele slechte wedstrijd van onze kant. En uh, ook verdiend gewonnen door RKC. Zo simpel is. Het blijkt dus ook dat je gewoon uh, met mindere kwaliteiten veel harder werkt dat je ook resultaten kan halen. En dat heeft ergens even vanavond laten zien. PSV niet hard genoeg gewerkt? Nee, dat vind ik niet. Als je bij iedere tweede bal te, uh, te kort komt, te laat komt... En, en de tegenstander wel steeds op tijd is... Ja, dan heeft het met een uh, bepaalde instelling te maken. En drie maanden geleden was dat zo. En, en, en blijkbaar is er afgelopen maanden toch niet veel geleerd. En dat, dat zou moeten veranderen. Gelukkig is het pas de eerste wedstrijd. Dus daar kunnen we op inspelen. En dan zie je ook vorige week tegen Ajax... Waarbij je, waarbij je een beetje vanuit een gesloten verdediging kan spelen. Dat het wel loopt, maar als je, als je spel zelf moet maken, zoals vandaag, dan kom je in de problemen. Dus de komst van Dick advocaat, Mark van Bommel bijvoorbeeld, heeft toch niet die draai kunnen geven die PSV nodig had. Want ja, het is inderdaad een kopie van wedstrijden die we vorig jaar hebben gezien. Nou, die conclusie moet je pas op het eind trekken, niet uh, na één wedstrijd. Geschrokken? Ja, geschrokken, zonder meer. Omdat je 1-0 voorkomt. En dan denk ik dat je daar vanuit uh, goed kan gaan voetballen. En, uh, en dat laten ze iedere dag op de training zien, dat is het vervelende van alles. Maar vandaag zeker niet. Vorige week dus de Johan gewonnen. Nu een, een nederlaag. Hoe ga je daarvan uit verder werken als trainer? Nou, hier komen we alleen maar sterker uit. Daar ben ik van overtuigd. Uh, je kan een aantal dingen vertellen wat uh, ze waarschijnlijk zelf nog niet wisten. En uh, daar zullen ze alleen maar sterker uitkomen. Wat voor dingen zijn er? Ja, dat wil ik toch wel eerst tegen die spelers zeggen. Oké, okay, maar uh, genoeg werk te doen? Nee, zonder meer. Een nederlaag die niemand had verwacht eigenlijk. De nieuwe aanvoerder van PSV, Mark van Bommel. Hoe had jij je terugkeer in de Erevisie voorgesteld? Ja, We hadden graag drie punten meegenomen. Wat gaat allemaal fout? Nou goed, wij komen vrij goed op 1-0. Op 1-0 voorsprong. En door twee counters die we, die we zelf weggeven... komen we op achterstand. 2-1 voor rust. Het is moeilijk voetballen. Ze zetten ons aardig onder druk. We komen met momenten wel goed onderuit. En dan is net de, de eindpas niet goed. In de tweede helft uh, wilden we dat gelijk uh, anders doen... Nog iets verder naar voren druk zetten. Dan krijgen we de 3-1 eroverheen. En daarna vind ik dat we geprobeerd hebben alles aan te doen om, om die, die achterstand om te draaien. En dat lukt ook nog bijna bij de 3-3. En eh, op het laatst moet je ook een beetje geluk hebben. Vorige week speelden jullie Ajax van de Mat 4-2 Johan Cruijffschaal binnen. Dan zegt iedereen PSV is de grote favoriet voor het winnen van de titel. Nou ja, dat is misschien nog steeds wel zo. Maar wat een verval dan in deze wedstrijd. Hoe valt zoiets te verklaren? Nou, verval weet ik niet. Vorige week vond ik het ook niet helemaal dendrend, hoor. En dat vonden wij zelf ook. Je wint weliswaar uh, in de arena met 4-2 van Ajax. Maar er is geen garantie dat dat vandaag ook wel lukt. Je hebt wel gezien dat we op een moment uh, aardig kunnen voetballen. Maar we moeten er wel rekening mee houden... dat als je uh, in balbezit bent, voorin, dat je niet zoveel ruimte weggeeft. Dat zijn twee counters die je eigenlijk de das omdoen, waardoor je continu achter de feiten aanloopt. Ja, en dat uh, mag niet gebeuren. Nou, nou staan we weer... We stonden al met beide benen op de grond, maar nu nog harder. Zijn jullie verdedigen het niet gewoon te zwak? Nee, dat ben ik niet met je eens. Uh, verdedigen doen we met het hele elftal. Als je compact staat, is dat geen probleem. En we verliezen de bal twee keer voorin. Als we dan het veld over kunnen steken, dan moet je de verdediging niet de schuld geven. Je bent een tijdje weg geweest uit de Nederlandse competitie. De Eredivisie is een achtbaan geworden waarin alles mogelijk is. Heb je nu zelf aan de lijf ondervonden? Hoe is dat om daar in het mee te voetballen? Nou, ik ben blij dat ik terug ben. Uh, blij dat ik weer in Nederland ben. Het uh, is inderdaad wel, uh, wel apart. Ja, hier kan van alles gebeuren. Ik heb het natuurlijk wel gevolgd uh, de laatste zeven jaar. Dat er heel soms gekke uitslagen uh, uh, voorkomen. En hele rare momenten. Maar dat is ook weer de charme van het voetbal. En dat moeten we ook weer in stand houden. Want wij als Nederlanders zijn heel klein. Maar we willen altijd met de grote meedoen. Ja, Dan moeten we ons wel uh, uh, dusdanig instellen. Dat we ook alles aan doen om die wedstrijd te winnen. En, en dat zag je vandaag ook weer. Dat er heel veel mooie momenten in zijn. Ja, heel veel gekke momenten wat je al zegt. Maar wel heel erg leuk. En Rodney Snyder die zorgde met twee doelpunten ervoor dat RKC geen kanonnen voor werd. Ja, vooraf gezien weet je dat, uh, dat PSV gewoon de favoriet is. En uh, dat zij dit jaar uh, absoluut voor het kampioenschap gaan. En een uh, heel goed elftal hebben. Maar uh, wij geven ons niet zomaar gewonnen. En vooral, uh, vooral thuis niet. En we wisten dat, uh, dat we bij hun achterin. Uh, dus voor ons aanvallend kansen zouden hebben. En, uh, dat is gebleken. Ja, leidt dat dan in de aanloop naar zo'n wedstrijd ook tot extra verbeterheid? Zo van ja, hallo. Wij zijn er ook nog? Ja, natuurlijk. Uh, uh, dat ze uit dat ze met twee, vier van Ajax uh, winnen... wil niet zeggen dat ze, dat ze vooraf hier al gewonnen hebben. Dus uh, We willen het zo lastig, moeilijk, uh, zo lastig mogelijk maken. Uh, ik denk dat dat wel geluk is. Ja, zo gauw jullie de bal hadden, dan werd meteen de diepte gezocht. Dat was wel de sleutel, denk ik, in deze wedstrijd. Ja, dat was bewust dan, Omdat we weten dat... Uh, dat met, met name Bouwma niet meer de snelste is. En uh, wij met onze spits uh, een hele snelle jongen in huis hebben. En dat deed hij uh, voortreffelijk. En uh, de andere jongens ook. Dus uh, verdiend gewonnen. Je maakt er twee. Hoe belangrijk is het om bij een club te komen... Doordat je eerste competitiewedstrijd voor RKC... en onmiddellijk zo belangrijk te zijn? Ja, uh, het is belangrijk dat we, dat we de drie punten pakken. En uh, dat ik daar nog een aandeel aan heb, is, uh, is extra lekker. Ik speel nu wat aanvallend dus... Uh, Aanvallende, dus ja, ik zal af en toe mijn goaltje mee moeten pakken. Is het uh, een verschil met de rol die je vervulde bij FC vorig jaar? Ja, absoluut. Uh, daar, uh, daar was ik in mijn hoofd alleen maar, uh, maar verdedigd en uh, nou, moest ik 90 minuten achter mijn mannen lopen en duels spelen. Hier speel ik wat aanvallende uh, wat ik altijd gewend ben, ook bij Ajax en de jeugd. Worden je kwaliteiten hier beter benut? Ja. En daar was je erg naar op zoek? Ja, absoluut. Ik, uh, ik ben heel erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt. En, uh, dat ik die kans krijg om uh, op deze positie te spelen. Want uh, daar voel ik me erg lekker. Wat mogen we nog verwachten van RKC dit jaar? Want dit smaakt naar meer. Ja, ik wil niet uh, te ver vooruit kijken. We hebben nu een goede wedstrijd gespeeld. en uh, Volgende week zondag ADO uit moeten we de weer staan. Jeroen Gutte interviewde Rob Snyder. en daarvoor Mark van Bommel en Dick Advocaat. Ik neem je mee. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Mm -hmm. De Oranje Soap. De laatste dag van de Spelen. is de laatste dag dat Felix dit zingt, denk ik. De laatste dag van de Oranje Soap, dus ook drie weken lang. Vanaf de Wilgeplas in Maarsen hebben we lief en leed gedeeld met de bewoners daar. Nou, mooi moment natuurlijk nu om het feestelijk af te sluiten. En dan doen we met zanger Jeffrey Danes die in de kantine moet optreden. Maar eerst gaat Jeffrey nog even naar de staak keren om zijn nieuwste nummer aan zijn familie te laten horen. Sorry Gina en Angelina, sorry alle vrouwen, oh sorry Gina, en op Marina, ik blijf altijd van jullie houden. Maak een tempo. Het <laughs> is wel heel iets anders hè? ik leuk? Ik moet er even van we moeten altijd wat anders proberen. Hè? Ja, misschien wordt dat een andere doorbraak deze. We zijn al heel een best voor, hoor. Dus. Uh... Ja, maar we starten met de plug en uh, hopen dat het wat wordt. Maar het is wel altijd moeilijk, hè, want er zijn zoveel artiesten en zoveel nieuwe liedjes. Ik weet niet of je deze toevallig ook vanavond gaat zingen, toch? Ja, vanavond ja. gaan we uh, voor het eerst zingen. Dus kijk, als uh, hij aanslaat. Je ziet ja. het gauw genoeg als die komt, en heen en weer gaan, dan is het altijd goed. Ik vind het een heel leuk nummer. Je moet er even aan wennen. Het is, even wat... het is een hele andere Jeffrey. Dat Is een goed teken. De vader van Jeffrey ziet het helemaal in hem zitten. Ja, ik heb vanaf het begin uh, heb ik het ontzettend goed gevonden. Ik heb het niet zo gauw gezegd hoor. Bijvoorbeeld tegen hem zelf dan. Dan hoor je met mensen om je heen. Ik zit zelf ook in de stad Utrecht natuurlijk. En dan hoor je al die verhalen. Ja, dat, dat is helemaal gek van hem zijn. En ik hoop dat we vanavond dat ook weer kunnen zien uh, hier op de Wilde Plaats. Ja, ik zie het wel zitten, maar ja, nou, er is nog. En ook de mensen eromheen, uh, die hebben er veel plezier in. Maar dat kan je ook wel zien met optredens. Wat, wat de mensen vragen, dat gaan we gewoon proberen te zingen. En meestal lukt dat, en de mensen hebben er heel veel plezier in. Ja, ik, ik, ik mag het natuurlijk niet zo gauw zeggen, maar ik vind de uitstraling ook. De, de, ja, het is, uh, als ik verschillende zangers af en toe zie, dan denk ik, nou, er staat wel weer iemand. we naar voren toe, want anders krijg ik zo van Sharon mijn kloten. <laughs> Nou uit. Zes, we zien en we komen er straks Zo. weer aan met z'n allen, hè? Ja. Ja. Geen geld, geen sigaretten, waar moet ik nu weer heen? Geen onderdag, geen bedje, tot dus slaap ik nooit alleen. Oh sorry Gina en Angelina, sorry alle vrouw. Vriendin Sharon heeft e inmiddels alles klaargezet in de kantine en de fans. Die staan al bij de deur. Oh nu? Ja, okay. want ja, er zit allemaal vol te wachten natuurlijk, hè? Ik moet je he? mijn lijstjes even neerleggen en dan kan ik beginnen. Oh, ja. ja. Nou, zullen we je even aankondigen? Oh, Hier is hij dan. Ja. De enige echte Jack Hoi, oh, oh, hoi, oh, oh, hoi, oh, oh, hoi, oh, oh, Ik zeg goedenavond Wilgeblas. Oké, okay. ik vind eigenlijk wel dat het heel mooi weer wordt. We hebben natuurlijk heel veel boel, wedstrijden gehad. We hebben heel veel uh, fietsparadonnetjes uh, gedaan vandaag. Dit wordt de zomer van ons leven. In de kantine zingt iedereen Jeffreys nummer Het wordt de zomer van ons leven uit een volle borst mee. In de kantine is het al druk, maar Jeffrey verwacht nog meer bezoekers. Hij wil eigenlijk ook een beetje de zaal kleiner maken, want dat is knusser, dus gezelliger. Alleen Gerard, de baas van de kantine, denkt dat het allemaal wel losloopt. Wacht nou maar even. Op de finale, wat hij zegt, is om 9 uur begonnen. Het duurt tot 10 uur. Kom, die zei van, uh, laten we het nou naar voren zetten. Er komen alleen nog wel mensen bij. Zo, uh. Het is al druk, maar het is, niet zo het is nog niet op de top. Wat maakt het allemaal uit? De fans komen toch wel Jeffrey. En uh, ja, ze vinden nu eigenlijk ook dat je je rust gepakt hebt. De pauze zit erop. Leuk je? Ja, ik dat Dan ging ik maar naar buiten. Ik denk, wanneer kom je nou? Ja, ik, ga, ik, ga, ik ga weer naar binnen toe. Ik ga voor, voor meneer even een kaartje pakken. En dan uh, gaan we weer lekker Maar ik van vrouwen. Dat vind ik graag zo Echte thuiswedstrijd voor Jeffrey in de kantine van de Wildeplas. Toch hoopt hij ooit dat hij in de Heineken Music op het podium mag staan. Jeffrey is nog jong, dus genoeg kans voor het zangtalent uit Utrecht. <tied> <en -tale> Twee gasten uit de Oranje Soep hebben we uitgenodigd om nog eens na te praten. Piet Iska en zijn vrouw Mirna. Piet, in 1958 Nederlands kampioen op de 400 meter hardlopen. Hij gaf dagelijks een Olympische kijktip in de soop. En naast het stel zit maker Joris Keugel. Allemaal goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Iska, hoe diep is het nou dat Piet in zo'n zwaar gat valt? Nou, na de sportzomer. Ja? <laughs> nou ja, de Olympische Spelen waren natuurlijk wel uh, top, hè. Top. Komt u er nog bovenop? Ja, dat denk ik wel hoor. Dat dat denk ik wel. Daarna komt ook weer mooie sport. Hè? Jeffrey die zong de zomer van Ons leven. Vonden jullie dat ook? Oh, wij hebben elk jaar de zomer van ons leven. Nou, ik heb het ook wel zo ervaren, hoor. De laatste ja, drie hè? weken als maken daar. Ja, heel tevällig. Joris, jij haat kamperen. Wat deed je daar? Ja, nee, ooit heeft mijn vader een tent weggegooid. Ergens in Zuid-Frankrijk. <laughs> en dat was de laatste keer dat ik uh, gekampeerd heb. Ik uh, ja, moet een beetje altijd beter hebben dan thuis. En dat gevoel, dat heb ik op de camping niet. Maar ja, een recreatiepark waar ik natuurlijk zat... Er stonden ook wel, staan ook wel tenten. En maar het is toch net even iets anders. Het zijn staankervens en het is een dorp. Het enige wat je... je hebt wel een Beetje het idee alsof je een beetje teruggeworpen wordt in de tijd. Het eh, enorme saamhorigheid. Wat me ook opviel, ik heb er hebt heel veel rondgelopen. Iedereen zegt je gedag. En als je dan weer gewoon weer in Hilversum op straat loopt... Dan heb je ook het gevoel dat je iedereen gedag moet zeggen. En dan zit iedereen je heel nois aan te kijken. Maar het, is echt, het, het was supergezellig. Echt hele aardige mensen allemaal, overal. Ik ging soms helemaal misselijk daar eh, het trein af van de cola en eh, van de soep. En weet ik veel. Super tijd Fieska, U waar. hebt mij ongelooflijk geholpen met allerlei kijktips. Want u hebt Graag gedaan. Verstand van, hè? Ja, wel een beetje, ja. ja. Wat vond u nou het hoogtepunt? Nou, uiteraard de atletiek, omdat ik dat zelf beoefend heb. En het mooiste vond ik eigenlijk, uh, omdat ze schitterende nummers waren... de 800 meter van David Radush Radushma, Radusha. Uh, die liep een wereldrecord in 1,4091. En nou, dat is een, een fabelachtige tijd op zich. Er ja. waren misschien wel spannende nummers, maar hij was zo oppermachtig. Want wat erna kwam, dat zijn er ook wereldtoppers. Maar hij liep er zomaar weg, of er, of er niks stond. Ja. En dan die prachtige pas van hem. Dat, uh, uh, nou, het allermooiste vond ik de 800. En de 400 meter? Ja, droom, ja, ja. Ik een beetje ja, belangstelling de, naar gekeken. Of ja, niet? ja, natuurlijk, ja, uiteraard. Ja, die, ja. Ja, het wijst allemaal mooi, met de 400 meter is ook een speciaal, Omdat ik het uiteraard zelf uh, veel gelopen heb. Hè. Wat was uw tijd? 48,9. Kijk, dat weet hij nog. Hè? Ja, uit mijn hoofd. <laughs> op de seconde af. Ja, en ja. Was... En, en de Nederlandse kor was toen 48,1, dus dat, uh, het, dus dat is toch wel fijn. En, en weet iedereen op het park dat ook Piet? Nou, nee. nu uh, toch wel. Ja, Inmiddels wel. Ja. Nu, die moet dat als wel hè? Maar nee, de meesten weten dat niet. Nee, want dat dacht uh, persoonlijke sporten, dat, dat, uh, dat is nooit zo uh, een, een, een topper geweest, denk ik, op het wereldgeplaats. Want ja. Dat is, nee, dat denk ik niet. In die 20 jaar dat jullie op die wilgenplaats staan, is er veel veranderd? Veel langer hoor, 42. Oh, pardon? Nee, gelukkig is er heel weinig veranderd. Ja? Nee, gelukkig wel, ja. Ik kan nog steeds elke ochtend voor het ontbijt heerlijk zwemmen. Schoon zwemwater, je komt er heerlijk uit, je ruikt lekker. En de natuur is nog hetzelfde. En gelukkig is er weinig, vind ik... Uh, dan ben ik heel blij om dat er weinig veranderd is. Maar zijn u nou 42 jaar al op opnieuw? Ja, ja, ja, 42. durf het haast du niet te zeggen. U bent er geboren. Ah. <laughs> <laughs> Onderhand, andere, dat zou je denken. Nee, dat had ik kunnen zijn, Felix. <laughs> <laughs> ja, we hoorden net uh, Jeffrey ook zingen. Uh, ik hou van vele vrouwen, Piet. Hoe zit dat? Ja, ah, Piet ook, hoor. Ik heb nooit een vuiltje omhoog gehad, nee. <lacht> nee, nee, dat is wel jammer. Ja, dat, dat wordt minder jaloers, dus dat kan je niet maken. Hè. Ja, nog steeds wel, hè? Ja, nog steeds. Ja, we zijn, ondanks die 52 jaar dat we getrouwd zijn, is dat. Uh... Ja, is het toch nog af en toe jaloers, hoor. Krijgen ja. jullie nou langzamerhand toch veel reacties op de Oranje Ontzettend veel. Het ja. is ongelooflijk. Uh, veel vrienden en kennissen. En, en, ja, dat, dat, uh, ze mailen zelfs een middag en zusje zit op vakantie in, in Canada. Canada. En die stuurde zelfs vanmorgen nog een mail... Dat dat, uh, nou, dat succes en uh, dat, dat is uh, vreselijk geïnteresseerd. De hele wereld leeft mee met ons. Mogen we jullie bedanken? Nou, graag gedaan. Graag gedaan. En uh, bedankt voor je, uh, dat ik het zo goed uh, gedaan heb. Ja, super. En Joris blijft nog een weekje, toch? Uh, ja, ik, ik, ik ga een staak even daar kopen. Om we te zullen hem wel missen hoor, als hij, er niet, als hij niet meer komt. Leuke man hè? Ja, ja. Hij was heel gezellig. Ja, heel heel gezellig. Heel Daarom mee. was het ook een topje haar op de wil geplast. Dankzij Piet Joris. En Mirna, Iska en Joris Kreugel. Het is, uh, een, het is bijna twee minuten over half inmiddels in Nederland. En, uh, laten we eens gaan luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws met Juris Tiberitski. In Iran zijn zeker 250 doden gevallen bij een aantal aardbevingen. Die hadden een kracht van 6,3 en 6,4 op de schaal van Richter. Er zijn zo'n 2000 gewonden gevallen. In rotterdam ijsselmonde is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd gisteravond rond 10 uur vlak bij zijn huis... aangevallen door een onbekende man die nog voortvluchtig is. Het is niet duidelijk waarom de man het slachtoffer aanviel. De politie in New York heeft een man doodgeschoten op Times Square... Agenten spraken hem aan omdat hij cannabis rookte... waarna de man voor het oog van honderden mensen een slagersmes trok... en uithaalde naar een agent. Daarop schoot de politie hem dood. En zo'n 3,5 miljoen Nederlanders zagen gisteravond op televisie... hoe de Nederlandse hockeyers zilver wonnen. De mannen verloren met 2-1 van Duitsland. De hockeyfinale van de Nederlandse dames scoorde iets beter. Er keken 3,7 miljoen mensen naar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks een uitgebreide reactie van hockeybondscoach Paul van As... op de verloren finale van gisteren. Eerst naar een opmerkelijk plan van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Want die partij wil dat alle Nederlanders automatisch orgaandonor worden. In, de, in het programma De Overnachting zei Kamerlid Pia Dijkstra afgelopen nacht... dat ze daarover een initiatiefwet in gaat dienen. En dat is een systeem waarbij iedereen... in principe geregistreerd staat als donor... Maar je krijgt een brief thuis en daarin kan je zeggen... of je het daarmee eens bent of niet. Maar je kan ook nog aangeven of je wilt dat je dat zelf niet beslist... maar dat je nabestaanden dat doet. Dat systeem wordt door D66 het ADR-systeem genoemd. Actief donorregistratiesysteem. Je krijgt een aantal keren krijg je een brief waarin je... als je niet gereageerd hebt, nog een keer gevraagd wordt... u hebt nog niet gereageerd, dus dan bent u orgaandonor. Wilt u dat ook? Nou, dus je kan reageren. Um, op een gegeven moment, als je dan niet gereageerd hebt... naar een bepaalde periode, dan sta je geregistreerd als orgaandonor. Pia Dijkstra vindt dat iedereen het gesprek over dit onderwerp moet gaan voeren. Want er blijkt dat heel veel mensen in Nederland dat best willen. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, nee, natuurlijk wil ik dat wel. Maar ja, het is er niet van gekomen. En als je dan vraagt, maar uh, wanneer doe je het dan? Dan blijft het nog steeds onduidelijk. Ze benadrukt dat iedereen zijn keuze op elk moment moet kunnen veranderen. Volgens Dijkstra is 75% van de mensen voorstander van zo'n wet. Waar we eigenlijk naartoe willen is dat de wachtlijsten echt heel... Uh, eigenlijk nul worden, maar dat is nooit helemaal mogelijk. Maar uh, je hebt in elk geval zomaar een halvering. En dat is volgens haar al een enorme winst. Volgende week wordt de initiatiefwet van D66 in de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor Tijd. Vandaag inmiddels voor de laatste keer de legendarisch geworden quiz Tijd voor Tijd. Nou. Van mij, u mag voorspellen wat de tijd is van onze landgenoot Rudy van Houts bij het mountainbiken. Laat de tijd achter op radio1.nl. Mocht u de juiste tijd hebben ingevuld, dan ontvangt u het werkelijk schitterende. Radio 1, sportzomerhorloge. Ik herhaal het werkelijk schitterende. Oh nee, ik moet de vraag herhalen. Wat is de tijd van onze landgenoot Rudy van Houts bij het mountainbiken? Ga naar radio1.nl. De hockeymannen dan, die moesten genoeg nemen met zilver, u heeft het ongetwijfeld gezien. In de finale was Duitsland met 2-1 te sterk voor de ploeg van Paul van As. Hij kijkt terug op het toernooi. Mooi toernooi gespeeld, uh, in een beetje nieuw format, en, uh, met een... Uh... Nieuwe hockeyopvatting, dus daar zijn we trots op. Uh, maar wel uh, teleurgesteld dat we uh, niet ook de finale hebben kunnen winnen. Maar dan is het toch mooi zilver? Het is toch prachtig zilver? Een paar maanden geleden, denk ik, had je ervoor getekend? Ja, het is moeilijk te zeggen. Uiteindelijk. Je gaat toch altijd voor het allerhoogste. En ik vond wel dat dat erin zat. Gelijk al in één keer. En ik snap dat je dan veel wil. En dat we dan veel vragen. Dus, het, uh, dus achteraf, ik denk over een paar dagen... zal het wel mooi zilver zijn. Op dit moment hebben we wel alles gegeven. En we zaten toch heel dichtbij om ook uh, de finale winnend af te sluiten. Maar uh, laat ik zeggen, uh, het is wel een bevestiging van een hockeyproces... Wat, voor mij, wat, wat, wat mij betreft de goede kant op gaat. Ik ga nog even terug toch, naar, naar die zilveren plak... Um... Die hebben jullie uh, ingetogen gevierd na die prachtige wedstrijd tegen, tegen Groot-Brittannië. Uh toen leefde het gevoel van, we moeten goud pakken. Is er toen niet enige uh, ja, stress of druk in het team gekomen, daardoor? Nee, toch niet, Geert, Absoluut niet. Uh, we, we, zijn, we hebben wel een dag nodig gehad om weer even... Nou ja, toch het, we moet, je mag het ook even toelaten, maar om het dan weer een plek te geven. Dat hebben we een dag voor nodig gehad. Maar uh, daarna zijn we toch wel weer in onze routine gegaan, professioneel naar deze, deze finale toegewerkt. Toe en ik vond ook niet dat we er niet waren vandaag. We waren best wel, maar het is wel een finale tegen Duitsland en uh, uh, de Duitsers, uh, ja, die verdelen ze zo ongelooflijk sterk. Dat is echt een kwaliteit van Duitsland. Die hebben het echt heel erg goed gedaan en dat was niet te vergelijken met, de, met, met, met wat de, hoe de Engelsen speelden. speelden. Nou ja, en uh, uh, dus ja, dat, uh, dat is nog een, een volgende fase waar we, dan nog, uh, waar we dan nog iets mee moeten doen. Uh, Duitsland, je zegt, speelde gedegen, speelde ook sterker dan in de poel... toen uh, Nederland met 3-1 van Duitsland won. Uh, is dat de kracht van, van zo'n Duitse ploeg? Dat die in zo'n beginfase van het toernooi het allemaal wat makkelijker uh, opvatten? Ja, ja, absoluut. Want uh, ik vond ze uh, uh, absoluut. Ze hebben uh, één keer gelijk gespeeld en één keer verloren uh, in de poel. Goed, die keer was al van ons dat ze verloren. Ehm uh, maar ik, ik vond het sterk. Wat ik veel sterk vind is dat ze toch een versnelling meer hebben. En dat ze de duels nog harder aan konden vliegen dan, dan ze normaal al doen. Want het is natuurlijk al hun handelsmerk. Uh, daarmee waren wij dus niet slecht, want zo slecht waren we helemaal niet. Want ik vond het toch wel een close game. Maar het was niet, het was niet zo gemakkelijk, zou ik maar zeggen, dat, dat, dat, uh, wat we tot nu toe hadden meegemaakt. Uh, dus daarom creëerden we niet zoveel kansen als wat we normaal wel doen. Maar toch bij de 1-1, we maakten 1-1 met nog twintig minuten te spelen ongeveer. En toen dacht vond ik wel dat de energie was voor ons, de spellenbouw was erom. om, de druk op de goal naar hun toe was van ons. Ik dacht van nou, als er iemand gaat winnen, zijn wij het. En dan tjak, dan pakken ze toch een, een counter. En wap, en er gebeurden allemaal rare dingen. En uiteindelijk lopen zij met die medaille van, van het veld. Klopt, die, die druk kwam toen. Dat was duidelijk te zien. Wa waarom was hij er in de eerste helft niet? Nou, de eerste kwartier hebben we nodig gehad, toch om even onszelf te, te vinden. En vergeet ook niet, uh, je speelt wel de finale en uh, nie, nie, paar jaar, drie jongens hebben een finale gespeeld. Maar de rest natuurlijk allemaal niet. Uh, de, de, de, de vier jongens zijn ooit op mijn speler geweest, de rest ook allemaal niet. Dus ja, dat mag je eventjes. En we waren onze midden-midden kwijt, dus dat was eventjes uh, blubberen, zal ik maar zeggen. Maar dat, ik vond eigenlijk, toen kregen we het beste van het spel toen dus scoorden zij. Dat is ook een soort van knap. Maar uh, dat, uh, dat deden ze toen goed. Nou, goed Na rust geen niks aan dan. Wij komen terug, we scoren. En dan scoren ze weer. Dat is toch ook wel knap, moet ik, ik zeggen. Ja, ik weet het niet wat het is. Uh, we moeten het misschien niet groter maken. Misschien moeten we gewoon zeggen... het was net een brug te ver. Uh, maar we hebben wel bewezen met het soort hockey wat we spelen... dat uh, uiteindelijk komt er een moment dat we er overheen gaan. Want de groep die we nu hebben is zo talentvol en zo jong... dat uh, het kan niet anders dat dat een keer gaat gebeuren. Ja, want je hebt... Er veel gedaan, er is veel gebeurd de afgelopen anderhalf jaar... sinds je bondscoach bent, met name de laatste maanden heel veel gebeurd... Maar je bent geen stap dichter bij Duitsland gekomen. Nou, Gerard, dat vind ik nou ook een beetje overdreven. Uh, uh, uh, zij zijn ook beter geworden, dat moet ik ook zeggen. Maar we zijn wel... Nee, ik denk best wel dat zij uh, achter hun hoofd krabben als deze ontwikkeling nog doorgaan... wat voor wapens moeten ze dan weer in gaan zetten. Dus ik denk wel dat, uh, dat ze heus uh, uh, ons serieus nemen dat we eraan komen. Nou, maar dat, dat zeg ik ook niet. Uh, zij blijven zich ook ontwikkelen. Ze blijven het team dat verslagen moet worden. Wil je ergens kampioen worden? Ja, maar um, um, wij hadden negen uh, jongens nu in deze groep. Tien met, als ik Peermin erbij reken. Uh, van de WK 2009 onder 21. En zij twee. Dus uh, dat zegt al iets. Dat, uh, ik maar zeggen, wij zitten nu al met een nieuwe generatie. Spelen we nu al tegen elkaar. En zij moeten nog een slag binnenkort gaan maken. Jij uh... Ik praat daar bevlogen over op dit moment, over dat nieuwe team. Kan ik daaruit concluderen dat je in ieder geval doorgaat tot en met de WK in 2014. Dat je met dit team verder wil. Nou, deze groep gaat zeker prijzen halen. Uh, maar ik maar moet, je wilt er uh, ook onderdeel van uit blijven maken? Uh, um, ja, maar wij, zoals ik net ook gezegd heb, wij, uh, ik moet er gaan zitten met de KNB, uh, Even rustig evalueren en dat moet je niet te moeilijk over doen. Maar er is verder, uh, het houdt nu even op en we gaan kijken van hoe we de toekomst samen gaan invullen. Want ik denk niet dat ze ontevreden zullen zijn hoor, bij, de, bij de hockeybond uh, met een zilveren Olympische medaille. Nee, maar ik ben toch maar voorzichtig, want uh, ik, ik heb zoveel dingen meegemaakt, Gerard, je weet het maar nooit, maar ik, uh, ik denk dat we er wel uitkomen. Was het verhaal van deze wedstrijd uiteindelijk dat, dat voor mij prachtige moment uh, niet zo leuk, omdat je de wedstrijd verliest, Kemperman en de Nooier. Allebei op hun knieën op het veld, die elkaar aankijken wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Dat laat zich raden, dat, dat weten wij allebei wat er gebeurt. De oude generatie, de oude Vos, die zijn laatste wedstrijd speelt, 453 Interlands. En de jonge jongen Robert Kemperman, een van de jongens die een uitstekend toernooi gespeeld heeft hier. Ja, zeker. Ja, dat was het natuurlijk ook nog. Hè. Het was toch wel. Uh, uh, het was ook de bedoeling dat, uh, dat Teun en Floris en, en, en, en, en Knoest. Dat ze de, de nieuwe generatie op de kaart moesten zetten. Het was ook een beetje de, de, de uh, wat, er, wat er hier aan de hand was. En het was ook mooi geweest dat zij de nieuwe generatie met de gouden aan de mee hadden geholpen. En dat het zo het stokje overgegeven wordt. Nou, zo mooi is het dan niet geworden, maar uh, wel mooi genoeg, denk ik. Is, is het niet om moedeloos van te worden om te weer af te gaan tegen die Duitsers? Ja, uh, ja ik, ik, ik, ik moet daar, ik, het kan niet gelukt zijn, want, want daarvoor is het, gebeurt het te vaak... Uh, op te vele gebieden en te veel takken van sport. Uh, dus daar moeten we toch nog eens een, uh, een studie tegen aangooien. Volgens mij moeten we daar de vuur vragen om daar een onderzoek in te doen. Ik, ik kom er op dit moment even niet meer uit. Even een persoonlijke vraag, uh, Paul... Uh, je hebt veel tegenwind gehad. Je hebt uh, harde maatregelen genomen. Je hebt uh, maatregelen genomen waar veel kritiek op geweest is. Het is allemaal bij elkaar gevallen. De puzzelstukjes hier in Londen. Het heeft een zilveren medaille opgeleverd. Het zou heel makkelijk voor je zijn uh, om te zeggen... zie je wel, ik heb gelijk gehad. Maar ik heb dat woord nog niet één keer deze week uit je mond horen komen. Nee, nou, uh, gelukkig maar. Ik weet niet wat er over geschreven is, overigens. Maar um, uh, zo zit ik er ook niet in, Gerard. Zo zit ik er helemaal niet in... Uh, uh... Als je iets wil vernieuwen en als je op een andere manier naar dingen kijkt. dan weet je dat je tegen een gas krijgt. en dat mensen je niet, niet zullen begrijpen. Dat kan ook niet, want ze hebben niet de informatie die ik natuurlijk wel heb. Dus dat. dat dus, nee, ik heb nul rancune of wat dan ook. Uh, ik heb er wel veel van geleerd van die periode. en. Uh, uh, ja, wat dat betreft. Uh, ligt de weg eigenlijk open om nu. Uh, voor het allerhoogste te gaan. Maar uh, nogmaals, de gesprekken volgen binnenkort. En het is mooi dat, dat je. Net zo goed als ik weet dat de hele omgeving zal zeggen... nou, dat kan die Van As makkelijk roepen hoor. Die kan makkelijk een lange neus trekken. En hij doet het niet. Dat is wel netjes van hem. Nee, weet je, ik, ik, ik zit helemaal niet in die emotie ook. Van, van, want dan had ik ook jullie al misschien in een eerder stadium bejegend. Of uh, jij ook trouwens, had ik jou gebeld. Heb je wat lelijks gedaan? Ja, ik he? doet soms ook lelijke dingen, Geert de Groot. is maar goed ook. Dus, uh, uh, uh, maar weet je, uh, uh, zo, zo is het nou een beetje. En dan moet je ook een beetje snappen hoe die processen werken. En soms moet je, moet je zelf even je tanden op elkaar en, uh, en Maar wel blijven geloven in je missie. Want inhoudelijk, dat wel. Ik heb altijd, ben ik altijd inhoudelijk achter mijn dingen blijven staan. En dat is wel fijn. Dat, dat, dat men ziet nou ja, in ieder geval hoe, wat ze ervan vinden, vinden ze ervan. Maar dat is in ieder geval wel duidelijk geworden. De zilveren bronscoach van de zilveren hockeyploeg, Paul van As. In Rolling Stone magazine werd dit nummer omschreven... als een mix tussen Johnny Cash en de Petjo Boys. Nou, dan ben ik al verkocht. The Killer's Human. I did my best to te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 Ik weet niet wat het is met zo wat de laatste dag zijn. maar alle de speakers stonden hier kei en keien. en kei. Nee, maar is dit een waanzinnig nummer Dat is of goed niet? Gekozen ge, ge, tot beste song van het jaar in 2008 door Rolling Stone Magazine. Radio 1, Sportzomerdoks Verhalen vanaf de zijlijn. Er zijn verschillende schrijvers in Nederland die over sport schrijven, die ze zelf als amateur beoefenen. Maar het komt niet zo heel vaak voor dat sport beschreven wordt in een thriller. Misdaadauteur Jacques Touss, die deed dat wel. Die schreef in 1998 het boek Photo Finish en won er de prijs De Gouden Strop mee. Luistert u naar de, de radio-documentaire Photo Finish. Oh ja, oh, Daar gaan de vrouwen. Er wordt uh, afgeteld. Ja. En uh... vrouwen gaan mogen tien minuten eerder weg. En dan moeten de mannetjes erachteraan lopen. En jij bent even van die mannetjes. Ik ben even van die mannetjes. Ik moet proberen voor de laatste vrouw te eindigen. <lacht> dus ik, de, mijn doel is tien minuten sneller dan de langzaamste vrouw. <lacht> Jacques Tous is misdaadauteur. Hij schreef ongeveer tien thrillers, zoals Dubbelspoor, De Afrekening en het bekende fotofinish, waarmee hij een gouden strop won. Jacques Tous is 61 jaar en loopt regelmatig hard. In april liep hij in Arnhem de bergrace by night. Een wedstrijd over 5,6 kilometer bij avondlicht. Wij gaan dadelijk van start. Ja. Wat is jouw doel? Nou, binnen een half uur 5,6 kilometer. Voor een uh, niet zo heel jonge loper meer is dat best wel mooi. En dan gaan we op weg en uh, Toestie drukt zijn uh, stopwortje in. Ja, dat dan toch weer wel. Bij het startschot stond ik vooraan. Maar ik laat me nu snel terugzakken en nestel me midden in de tweede groep in een cordon van snuivende en rochelende lopers... die hun longen schoonmaken en speekselfluimen naast zich spuren. Die heb je altijd. Die lui die zich in het begin helemaal kapot lopen. Die, die dan tien seconden voorop mogen rennen. Ten seconds of fame. En zich dan Mechtig laten zakken. Het tempo ligt hoog, maar als het pad zich verbreedt... haal ik een paar lopers in... Het kost me mijn cadans. Maar ik weet dat we nog kilometers op dit smalle bospad zullen rennen. En ik wil niet opgesloten zitten achter iemand die gaten laat vallen. Sven loopt mee in mijn kielzocht. Ik hoor het aan het driftige ritme van zijn voeten. Wat ik in het boek heb gedaan, Foto Finish... daar heb ik een hardloopsituatie die wel gevaarlijk is. Nou, iemand die achtervolgd wordt door een rivaal... Die een rival in allerlei opzichten, zowel in de liefde als in zijn werk, en die heb ik dat laten doen tijdens hardloopwedstrijden, zodat een hardloopwedstrijd het camouflerende decor werd van een daadwerkelijke achtervolging. En die twee die liepen daar op leven en dood. Ja, letterlijk. Bij de oude steenfabriek ruik ik al dat de rivier vlakbij stroomt. Het water klotst zachtjes tegen de oevers. Opeens wordt de duisternis open gescheurd door schijnwerpers. Filmlampen? Is er een filmploeg? TV? Tegelijkertijd ontdek ik een groepje van 10, 12 lopers. Een compleet peloton, niet meer dan 100 meter voor me. Bij iedereen zit daar in die kopgroep. Ik maak meer snelheid, maar bij de lampen roept een parcourswacht... rustig aan. Hij wijst naar de grond. Wildroosters. Verblind door de lampen loop ik er voorzichtig overheen. Ik accelereer meteen daarna... Het groepje is onder bereik. Nou, dan lopen we lopen hier nu in dat uh, bos van uh, park Sonsbeek tussen de hoge bomen. Voor ons uh, drie lopers, achter ons één en verder niemand. Ja, nu wordt het echt stikdok. Dit is een decor voor een, een geheimzinnige moord. Ja. Na een bocht bots ik weer op die totale duisternis. Maar net op tijd zie ik de arm van een parcourswacht die me door een hek dirigeert. Ik tuur in het donker. Waar is die kopgroep? Ik zie niets, ren door, glijd uit. Ik glibber over een paar basaltkeien en voordat ik kan afremmen, sta ik tot mijn borst in het water. Meteen neemt de kou me in een verstijvende greep. Ik verlies mijn evenwicht. In een reflex zoek ik mijn handen naar houvast. Ik slaap wild om me heen, vind een boomtak die afbreekt als ik de modder onder mijn voeten wegtrap. Ik zak nog verder in het water. Ik ga kopje onder. Ik krijg water binnen. Het smaakt zout. En mijn paniekschreeuw stramt in een hoestbui. Op het moment dat ik gierend ademhaal, hoor ik de klik van een hek dat in het slot valt. Ja, een foto-finish. hoor hoort mijn hoofdfiguur. Toch al wat paranoia is geworden. Door een uh, parcourswacht. Of door zijn tegenstander. Of door... Een loshangend bord, hij weet het niet. Wordt die rivier de Rijn ingestuurd. En verdwijnt daarbij in het kiepenzoog van een rijnhaak. Ik probeer rechtop te staan en verlies opnieuw mijn evenwicht... als de golfslag van het vrachtschip me terugzuigt. Uit alle macht roep ik om hulp, maar ik kom niet boven het motorgeronken uit. Het wijkende water trekt me verder de rivier in... Ik bonk tegen de keien van een strekdammetje, onzichtbaar voor de andere lopers. Schimmen die tien meter verderop voorbij schieten, klauw ik door de golven... en grijp naar alles wat me voorhanden komt. Ten slotte krijg ik een stuk prikkeldraad te pakken. Ik let niet op de roestige punten, ik trek me naar boven, wacht een nieuwe golf af... en wildtrappend klauter ik de kant op. Druipnat sta ik op de wal, ik wankel naar het hek, klim overheen en laat me in het gras vallen. In het donkere bos hier... Ik zie je af en toe mensen met een lampje lopen. Toeschouwers of uh, wandelaars. moordenaars. <laughs> We lopen nu ook langs uh, de eerste dames, hè? Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Morgenochtend horen wat hier allemaal deze, deze nacht heeft plaatsgevonden. Voor schrijvers is hardloop de manier om uit een vastlopertje te komen. O, de vind zelf ook zo ontstaan toen ik aan het lopen was. Toen kwam dus de oplossing. Jij gaat een roman schrijven die zich grotendeels afspeelt tijdens een serie hardloopwedstrijd. Het is je meest succesvolle boek geworden. Het wordt eh, op het moment van deze uitzending wordt het zelfs verfilmd. En dit allemaal dankzij het hardlopen? Ja, ik heb de inhoud aan het hardlopen te danken. En ik heb die ideeën aan het hardlopen te danken. Met z'n vijven bereiken we de atletiekbaan. Daar moeten we een volle ronde rennen. Een publieksronde. Maar waar zijn onze fans? En wie trekt de sprint aan? Ik? Nu? Even kijken. Ik kan niet ergens... dat iemand een sprintje kan trekken. Ook al is het onder de... 830ste... of de 831ste plek. In de laatste bocht verlampt de kou mijn benen. Ik zuig alle lucht naar binnen die je kan verzamelen. Met open mond... Elke stap is nu één ademteug. In, uit, in, uit. Ik gooi mijn pet af. Ik jaag mijn vuisten op en neer. Nog een versnelling. Kom, Jack. Je bent nog even langs uh, achter de leve dames. Nog een 30, 40 meter. daar sprinten we. Spieker is blij met deze opleving van de strijd. Hij bladert ze driftig door de wedstrijdformulieren... op zoek naar onze namen. 4, 5, 6 man. Toes haalt ze allemaal in. En alleen onbedreigd. 40, 29... 14, 30? Ja, toch? Dat is langzamer dan je denkt, hè? Waar hebben we dan in godsnaam zoveel tijd verloren? Fucking shit. Nee, dat was die tijd van die vrouwen. 40, en wij zijn 10 minuten snel. Nee, we hebben het wel binnen de 30 minuten gered. Fucker. <laughs> shit, man. Maar je bent heel tevreden nu. Ja, tuurlijk. Ja. Het was Jacques Tous, schrijver van onder andere Fotofinish. Een sportzomerdocumentaire van Gilles Frenke en Ari Visser. onder de redactie van Ottoline Rijks. Jij hebt gisteren naar de hockeyfinale gekeken in de In de buk... kroeg, ja, hier om de hoek. in, in ons uh, fijne buurtje Maswell Hill. En dat was hartstikke gezellig. Ik was met Erben, met Kiki, met een hele hoop. En Erben die stond te kletsen met uh, Guus Meuwes. En die ken ik nog wel. Dus ik liep even naar hem toe. Ik, zei, en ik, ja, weet, ik, ik dacht, ik ben even aardig. Ik zei, Guus Meeuwens, ben je afgevallen? Ik viel helemaal verkeerd. Ja, dat ben ik al jaren. Het gesprek verpest, de avond verpest.